7 uur. Het NOS-journaal. Deelke Britse militairen martelden ons, zeggen Irakezen. Amerikanen willen praten met Kubanen. En gewonden bij betoging in Kiev. Meer dan 100 Irakezen beschuldigen Britse militairen van oorlogsmisdaden. Ze willen een zaak aanspannen bij het internationaal strafhof in Den Haag... melden Duitse media...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 Deze zakenlieden zouden innige banden hebben met het Kremlin en met president Poetin. Kasper, die al 14 jaar lid is van het IOC... is ook voorzitter van de Internationale Skifederatie. Hij geeft toe dat hij niet kan bewijzen dat een derde van het budget... van 51 miljard euro als smeergeld is gebruikt... maar volgens hem is het wat iedereen in Rusland zegt. In mei presenteerde de Russische oppositie een rapport... waarin stond dat rond de 20 miljard euro van het budget van Sochi is misbruikt. De Verenigde Staten zijn bereid om te werken aan een betere relatie met Cuba. Het heeft een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris gezegd. De Amerikanen staan er open voor, zei Edward Alex Lee. De Verenigde Staten en Cuba gingen de afgelopen week... over een aantal kwesties in gesprek, onder meer over migratie. Lee zegt dat de Amerikanen vaker met de Cubanen willen praten... over het verbeteren van de verhoudingen. Maar volgens hem is vooruitgang alleen mogelijk... als er meer politieke vrijheid in het communistische land komt... Kubanen moeten kritiek kunnen leveren op hun eigen regering, zei Lee... zonder het gevaar te lopen om te worden gearresteerd. De gesprekken van afgelopen week waren volgens Lee erg constructief. Eerder zei de Cubaanse president Raúl Castro al... dat hij graag weer normale betrekkingen met de Verenigde Staten wil. Maar dan moet Washington wel de communistische koers van het land respecteren, zei hij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tegenstanders van de regering... slaagsgeraakt met de politie. Twaalf mensen zouden daarbij gewond zijn geraakt... Onder de gewonden is oud-minister van Binnenlandse Zaken Lutsenko. Aanleiding voor de onrust is de veroordeling van drie mannen... voor het voorbereiden van een terroristische aanval. Ze waren van plan om een beeld van Lenin op te blazen... en hebben daarom gisteren zes jaar cel gekregen. De protesten in Kiev begonnen meer dan een maand geleden... toen Oekraïne weigerde een associatieverdrag met Europa te tekenen... De betogers zeggen dat een verdrag met de Europese Unie meer welvaart en democratie brengt... maar Kiev haalt juist de banden met Rusland aan. De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi stelt zich kandidaat voor het Europees parlement. Het heeft iets volgens de Italiaanse krant La Repubblica tegen kopstukken van zijn partij Forza Italia gezegd. Berlusconi is veroordeeld voor belastingfraude en mag in Italië zes jaar lang geen openbare functie vervullen... Dat laatste staat een nieuwe Europese loopbaan niet in de weg, hebben juristen tegen hem gezegd. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in mei. Het weer eerst nog lichte regen en bewolking. Vanmiddag breekt de zon door, vooral in het westen. Het wordt 5 tot 8 graden. Komende nacht klaart het op, want gaat het vooral in het binnenland licht vriezen. Morgen overdag schijnt de zon, het blijft droog en het wordt een graad of 5.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 Goedemorgen, het is zaterdag 11 januari. De moderne techniek die stuit op bezwaren. We hebben het over 4G en steeds meer mensen willen dat niet in hun achtertuin. Steeds meer vluchtelingen in Zuid-Soedan. Frankrijk heeft weer andere problemen, daar ligt de president onder vuur. En vandaag begint het tussendoortje luisterend naar de naam EK Schaatsen. Alle ogen van de schaatsers zijn natuurlijk gericht op de Olympische Spelen. En daarover gesproken, de koning bezoekt te Spelen. Maar dat is misschien ook wel logisch. Want wat zei hij ook alweer bij zijn afscheid van het... Het is hard om de future te I maar ik zal mijn best om de games en sessies te bezoeken. Hij wil er zoveel mogelijk als mogelijk bezoeken. Maar niet iedereen vindt dat logisch. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. De plaatsing van nieuwe telefoonmasten stuit op problemen. De extra masten zijn nodig voor het nieuwste mobiele netwerk... luisterend naar de naam 4G. Steeds meer mensen maken daar gebruik van... met hun mobiele telefoon of hun tablet. Bewoners in de Amsterdamse Jordaan, maar ook in Hoofddorp... voeren actie om de zendapparatuur uit hun buurt te houden. Zoals Marcel Ori uit Amsterdam. Ook ik heb een mobiele telefoon uh, en ik ben absoluut niet tegen mobiel bellen en mobiel internetten. Ik vind alleen uh, dat enerzijds de gemeente, maar anderzijds ook de mobiele uh, telecomproviders veel beter. Uh, ...na moeten denken uh, en dat er veel meer regie zou moeten zijn op waar die masten zouden moeten komen. Ja. Er zijn plekken, goede plekken zat, ik zou er wel uh, een paar aan kunnen wijzen. Zoals? In de buurt. Nou, uh, we, we kijken hier op de Noorderkerk, dat is een rijksmonument en dat is een heel mooi oud gebouw... ...maar dat staat hoog en uh, met uh, de juiste kleurzetting kan je daar vrij onzichtbaar volgens mij wel antennes plaatsen. Op veel meer plekken is, dat, is die, die discussie bezig, wat zegt dat volgens u? Uh, het, het zegt uh, dat, de, dat veel mensen zich zorgen maken over de effecten van die masten. En toch wil iedereen ook snel mobiel internet. Dat is bijna een, een, ja, een moeilijke combinatie ook. Dat, dat, dat is het. Dat, uh, dat ben ik met u eens. Uh, uh, ik denk dat er uh, gewoon heel goed gekeken moet worden naar waar die masten nu precies uh, zouden moeten staan. Dat er veel beter... Uh, uh, afgestemd zou moeten worden... door gemeenten... met de telecomproviders... waar de locaties zijn waar die dingen zouden moeten staan. Ja. Nou, T-Mobile zegt... hier, want dit is een witte vlek. Ja, en... Uh, ik zeg, er zijn uh, technisch gezien volgens mij allerlei mogelijkheden. Uh, en waar een wil is, is een weg. Dat is het verhaal uit Amsterdam. Ook in Hoofddorp zitten ze niet op de zendmast voor VG te wachten. Sandra Heidsma, die is van het actiecomité Zendmastenweg uit Hoofddorp. Dit is het uh, speelveldje van de, van de plaatselijke jeugd. Dus uh, sowieso wordt het veel gebruikt, zomer en winter, uh, uh, ja, om te spelen. Ja. Uh, maar wij zijn als, als buurt nu verontrust over de zendmast die er gepland is door T-Mobile om 4G te faciliteren. Ja, die moet hier komen? Die moet hier komen, ter, ter hoogte van het, van het voetbalbedoeltje. En wat is nou uw bezwaar van u en, en, en, en de wijk? Het bezwaar zit uh, dat wij blootgesteld worden aan, aan straling, waar wetenschappers nog niet uitgestuiterd over zijn dat die straling, hoe schadelijk die is... En uh, voor welke uh, omtrek dat is. Wat staat u nog te doen? Want u heeft de, u heeft de raad dus gemobiliseerd, ja. hè, de politiek, om ze te overtuigen. Ja. Had u de indruk dat ze luisterden? Ze waren wel onder de indruk van het tegengeluid. Ze hadden ja. een informatiesessie gehad van het antennebureau en van het RIVM. Die zeggen niks aan de hand. En nu hebben ze toch uh, zeg maar, uh, wat andere informatie tot zich gekregen. Waardoor ze wel aan het nadenken gaan. Maar goed, iedereen wil supersnel internet, ja. dus die masten moeten er toch wel komen? Ik denk dat er uh, meerdere alternatieven zijn om te internetten. Zeker in een woonwijk heeft iedereen gewoon zijn woning ter beschikking... waar hij zelf kan kiezen van neem ik een vaste aansluiting. Onze gemeente hadden meer uh, Maar ijzame, iedereen wil natuurlijk mobiel internet, hè? Ja, nou dan kun je dat uh, met, je, met, met, met wifi doen en wifi hot, uh, hotspots. Dan kun je ook uh, mobiel uh, bereik hebben. Uh, ik denk dat het zo is dat uh, de, de grootste high-tech uh, uh, niet nodig is als het ten koste gaat van, uh, van de gezondheid van, uh, van mensen. En wij hebben een informatiebijeenkomst gehad in juni nadat die vergunningaanvraag ingediend is. En de meneer van Timo wel zei zelf van als ik er zou wonen, zou ik die mast ook niet willen hebben. Dus dat is een bijzondere uitspraak. Geen zendmasten gewenst dus in de Jordaan en in Halfdorp hoorde u in de reportage van Edwin van den Berg. De telefoonprovider T-Mobile die zegt dat de tegenstand juist daalt... en dat in overleg met bewoners altijd naar alternatieven wordt gekeken. We gaan zo eens eventjes met ze bellen. Na acht uur hoort u de reactie van het bedrijf. Koning Willem-Alexander en, en koningin Maxima... die gaan naar de Olympische Spelen in Sochi. Het is besloten door het kabinet, door premier Rutte. De koning zal er blij mee zijn, want hij heeft zich, als prins... heeft hij altijd zichtbaar en hoorbaar genoten van de Olympische Spelen. Iedereen in Nederland die iets van schaatsen af weet... die gunt jou dit moment waanzinnig. En ik ben de gelukkige die namens al die Nederlanders... jou hier mag wonen. is een heel bijzondere ploeg. Vanaf nu, als we het, woorden, het woord PSV horen... denken we nog maar aan één ding. En aan zwemmen. En daarom wil ik de hele zwemploeg uitnodigen om hier te komen. Goud voor de hockeysters van Nederland. En daar is onze co En hij mag ze allemaal afzoenen. Die zou er nu niet in zijn schoenen willen staan? Agliotti is de eerste. Marilyn Agliotti... Eefke Mulder. Drie zoenen voor Naomi van As. En uh, hier hebben we elkaar vast en dan voel je alleen maar een ribben met een beetje vel eromheen. En ineens voelden we iets anders en dat bleek de kroonprins te zijn. Ja, dat was fantastisch. En na een verlegen lachje, Sophie Polkamp. Ook zij, drie zoenen van de kroonprins. Fatima Moreira de Melo. Heeft die zoen al eens eerder mogen hebben? Want Willem-Alexander heeft nu het setje compleet. Ja, als je hierbij mag zijn, het is, is een ongelooflijk gebleven. We hebben natuurlijk uh, geleefd naar het eerste goud van Nederland. En daar is de aanvoerster Minkebooi. Wat een sportvrouw is dat. Wat een sportvrouw. We praten er verder over met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Eigenaar van de website sportgeschiedenis.nl. Goedemorgen. Uh, de koning gaat uh, naar de Spelen. Dat klinkt op uh, zich niet zo gek... want hij is, nou, we horen het net in de bijdrage... regelmatig geweest. Natuurlijk ook uh, als IOC-lid. Uh, maar hebben de Oranjes ook zo'n band met de Olympische Spelen? Jazeker, want... al sinds 1907 is het Koninklijk Huis... eigenlijk al betrokken bij de Nederlandse Olympische Beweging. Toen was het nog met Prins Hendrik... de man van Koningin Wilhelmina. Dus dat gaat <kuggen> al meer dan een eeuw terug. En gingen ze ook altijd naar de opening? Nee... Dat wordt wel heel bijzonder als de koning zal aanschuiven... bij de openingsceremonie in Sochi als. Hè? Want daar is nog geen duidelijkheid over. Want nog nooit eerder heeft een Nederlands staatshoofd... dus in dit geval een koningin... of een koning euh, zich laten zien bij de opening van de Olympische Spelen. Zelfs niet bij de Olympische Spelen die in ons eigen Nederland waren... in 1928 in Amsterdam. Wat raar. Was koningin Wilhelmina er niet bij aanwezig bij de opening? Nee, die Spelen... Heeft ze geboycott, de opening tenminste? De Want koningin was... toen heeft ze het geboycot. Ja, ja, die is toen uh, vertrokken naar Noorwegen voor een bezoek opeens. Omdat ze daar moest zijn, had ze gezegd. Maar waar het op neerkwam, is dat het IOC haar had verzocht, zoals altijd gebeurt. Of ze de Olympische Spelen wilde openen, zoals het staatshoofd altijd doet. En dat zei ze, nou dat vind ik goed, dat vind ik een eer. Maar op het moment dat ze hoorden dat de dag al bepaald was waarop het zou moeten gebeuren, werd ze boos. Want ze zei van, het is in mijn eigen land. En dan gaat een groep buitenlanders van het IOC vertellen wanneer ik moet opkomen trouwens. En dat was protocolair volgens mij niet in orde. Ja. En het IOC wilde dat niet veranderen. Dus zei ze, nou dan ga ik gewoon nog ergens anders zijn. <laughs> ze is wel bij de Spelen geweest, maar dat niet wel. bij de opening. Oké, okay, niet bij de opening, maar ze is wel bij de Spelen geweest. En dat geldt dus ook voor uh, alle anderen. Want ik heb niet echt het beeld op mijn netvlies staan... dat uh, koningin Beatrix zo vaak naar de Olympische Spelen is geweest. Nee, maar prinses Beatrix wel. Die uh, ging in 1952 al voor de eerste keer mee. Samen met haar zus Irene mede om naar haar eigen vader te kijken. Prins Bernhard. Want die had ook een officiële rol op te spelen van 1952. Die was namelijk chef de van de Nederlandse Olympische paardenploeg. De drie paardenrijders. Bernhard had in 1948 trouwens nog geprobeerd om zelf mee te doen aan de Spelen in Londen. Maar dat was toch iets te ambitieus voor hem. Maar vanaf 1952 toonde uh, prinses Beatrix zich heel vaak op de Olympische Spelen. Ook in 1956 ging ze mee. In 1960, 1964. Maar als koningin heb ik haar niet meer kunnen terugvinden. Nee. als dat ze naar de Spelen ging. Ja, ze heeft een hele sportieve zoon. Uh, tegenwoordige koning. Dus die heeft die rol dan waarschijnlijk overgenomen. Ja, en die koning is al eens een keertje in sortie uh, geweest. als uh, IOC-lid, heb ik me laten vertellen. Maar wat deed hij daar toen? Dat maakt het hele verhaal nog wat complexer. Uh, van, van de huidige koning. Want in zijn leven als IOC-lid was hij aanwezig bij de stemming van het IOC in 2007... toen Sochi werd aangewezen als uh, degene die het mag gaan organiseren volgende maand. En hij zei na afloop zelfs tegen de Telegraaf... van ik vind het voor één keer acceptabel dat er met Sochi miljarden zijn gemoeid. Maar dat mag zeker geen trend worden. Dus hij sprak zich ook echt uit voor Sochi. Daarna werd hij lid van de zogenaamde coördinatiecommissie van het IOC van Sochi. Dat betekende dat hij in de gaten hield hoe het allemaal verliep daar. En daar is hij drie jaar lang lid van geweest tot en met 2010. Toen moest hij terugtreden wegens teveel werk elders. Maar in 2008, om precies te zijn op 22 en 23 april, was hij in Sochi. En de foto daarvan die staat ook op de website van het Koninklijk Huis. Maar hij heeft dus vlak voor zijn verjaardag in 2008 een bezoek gebracht aan Sochi om te kijken... Hoe bevorderingen waren. Ja, dan is u misschien op tijd uitgestapt, want vandaag komt het nieuws naar buiten dat dat Zwitserse IOC-lid bekend heeft gemaakt dat er behoorlijk wat geld aan corruptie is uh, uitgegeven met betrekking tot, uh, tot Sochi. Um, maar goed, koning uh, Willem-Alexander, we weten dus nog niet waar precies, maar hij gaat uh, naar Sochi toe uh, en uh, dan gaat hij vast en zeker ook gewoon weer de Nederlandse sporters bezoeken. Dat zou ook een van de dingen zijn uh, wat hij gaat doen, dat hij uh, als er wat te hulde valt, dat hij zich daar uh, gaat melden. Goed, de hele rol is allemaal nog onduidelijk. Dat is allemaal speculeren En sowieso, een, een historicus als ik bemoeit zich nog niet met de toekomst. Maar hij zal daar wel, wel zichtbaar zijn als hij hier is. Dat lijkt me tenminste wel de bedoeling. Ja. Ik dank je wel. Jurrit van de Voren, eigenaar van de website ook sportgeschiedenis.nl... vindt hij veel meer van dit soort feitjes. Dank je wel voor het gesprek. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Dit is ook de toekomende tijd, namelijk de Europese kampioenschappen schaatsen allround. Gaat dit weekend plaatsvinden allemaal in Noorwegen. Maar zonder de regerend kampioen Sven Kramer. Hij slaat het EK over vanwege die Olympische Spelen die eraan komen. Betekent overigens dat anderen ineens de kans hebben om de Europese titel te pakken. Jan Blokhuizen, Koen bijvoorbeeld. De bijdrage is van Steven Nalenboud.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 Nu Kramer er dit weekend niet bij is, ligt er een uitgelezen kans voor Blokhuizen. Jan Blokhuizen is favoriet, zegt ook concurrent Koen Verwij. Ik denk dat hij met zo'n 10 kilometer en zo'n sprint die hij heeft... de beste papieren heeft en de laatste twee jaar toch wel heel goed in het allround is... En, uh...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 echt heel erg last van rug, onder de rug. Daardoor zouden wij zondag, als alles goed gaat, voor het eerst in twee jaar een 10 kilometer moeten rijden. Het is niet zijn sterkste afstand. Sterker nog, verwijt twijfelt, want een 10 kilometer zou zijn zo Olympische voorbereiding voor de 1500 meter wel eens kunnen verstoren. Dat was wel met twijfel, zeg maar, om ook het EK te gaan rijden. Uh, moet je het opzoeken, zoiets, dat je een 10 kilometer weer uh, tot het gaatje gaat of uh, rij je iets rustiger of...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 Ik kom voorbij. Bijdrage was dat van Steven Dalenbaant. Later dus vandaag dat EK in Noorwegen. Kunt u ook allemaal volgen hier op deze zender? We praten er na half acht. Ook eventjes over met Sebastian Timmerman. Terwijl de vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen... maar niet van de grond komen... neemt het aantal slachtoffers in Zuid-Soedan snel toe. Volgens de International Crisis Group... zijn er mogelijk al meer dan 10.000 doden gevallen. En er zijn ook al meer dan 200.000 mensen op de vlucht geslagen. En waaronder veel kinderen. Maghiel Pauw is deskundig op het gebied van kinderbescherming. En hij is van Safety Children en is nu in Juba... de hoofdstad van Zuid-Soedan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op dit moment trouwens in Juba? In Juba is het op dit moment rustig, uh, maar gespannen. Uh, het is uh, goed, uh, de toegang voor ons als hulpverleningsorganisaties is, uh, uh, is goed. Dus we zijn goed in staat om in Juba de uh, mensen die getroffen zijn... door dit conflict te bezoeken. Ja, want er zijn ook veel vluchtelingenkampen van uh, de VN... en wij horen berichten dat die barstels vol zitten. Ja, dat klopt. Uh, dat is ook een van onze grote zorgen. Uh, dat er uh, in de kampen zandels, bijna... Laatst is dat er bijvoorbeeld ook geen ruimte is voor kindvriendelijke plekken. waardoor kinderen geen kind kunnen zijn. En je kunt je voorstellen dat kinderen die uh, bij ouders uh, opeengepakt zitten. Uh, nogal uh, beïnvloed worden door de spanning. Uh, die ouders hebben over de toekomst. Dus we uh, maken ons grote zorgen over het welzijn van de kinderen. Ja, uh, die vluchtelingenkampen die barsten dus uit hun uh, voegen... maar dat is alleen eigenlijk nog maar bij Juba. Um, heeft u ook een beetje een beeld van hoe het uh, is in de rest van het land... bij steden als Bor en, en andere steden die regelmatig nu ook in het nieuws zijn? Bent u er nog? Hallo, over... Hallo Zuid-Soedan, want we hadden contact met Juba. We hadden contact met Machil Paul, Maar opeens is hij weg. En volgens mij, we proberen hem nu eventjes opnieuw te bellen. In de tussentijd is het misschien gewoon even goed om dit te beluisteren. Mumford Sons, winter winds. Gaan we zo nog even bellen met Zuid-Soedan. nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal.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 Amfarts en Winter winterwinds. Nou, het is gelukt. We hebben weer opnieuw contact met Machiel Pauw in Zuid-Soedan, in Juba. Meneer Pauw, we waren bezig over de situatie uh, al daar. En we waren blijven steken bij mijn vraag over hoe het nou eigenlijk is... in de rest van het van land, dus buiten de hoofdstad. Ja, um, er zijn op dit moment uh, twee, uh, twee extra uh, kampen ontstaan... voor mensen die op de rest zijn geraakt. Dat toe en dus hebben we een onderzoek gedaan. En dan zullen wij uh, op zeer op termijn uh, aan de gang gaan... met familieherenigingsprogramma, gezondheidszorg en moeder- en kindzorg. Uh, zodat in ieder geval kinderen zo goed mogelijk uh, deze tijd doorkomen. Wat natuurlijk van belang is, is dat er een onmiddellijk staart het vuur komt... en vredesonderhandelingen succesvol zijn. Zodat wij toegang krijgen tot alle gebieden. Omdat dit uh, mogelijkwijs het topje van de IJsberg is. Ja, u, u zien. Wat we nu zien. U vertelde net ook al van dat kinderen met name eronder lijden. Hè? Dan hadden we het over de kampen in, in Juba. Wat voor problemen komen die? Kinderen, uh, allemaal tegen? Nou, uh, op dit moment is het zo dat er. Nu zelfs er ook al over. dat er heel weinig plek is in de kampen. De kampen die zitten vol. Dus dat betekent dat families uh, plekken moeten delen. en dus ook uh, met z'n allen onder een tent zou zitten. Uh, dus er is heel weinig plek. Uh, hygiëne is een probleem. Dus daardoor ontstaan er ziekte als cholera. dus een uitbraak van mazelen. Um, en er is op dit moment een polio-vaccinatieprogramma gestart, zodat we, in groep, zodat we met z'n allen als internationale hulpverleningsorganisaties zo goed mogelijk proberen hygiëne te herstellen en de gezondheidssituatie zo veilig mogelijk proberen te krijgen. Maar dat is een groot probleem. Mm -hmm. um, en ik had het er ook al over dat kinderen um, nou ja, weinig plek hebben om kind te zijn. Uh, ouders zijn gespannen over de toekomst. En dat heeft natuurlijk een enorm effect op de kinderen. Ja, maar, maar, betekent, wijken, betekent dat, betekent, maar, maar betekent dat betekent ook weer? Als u zegt van kinderen hebben weinig plek om kind te zijn? Dat zou ook meevechten. Uh, de, wij zien de berichten over uh, kindsoldaten in de media ook. We hebben geen toegang uh, tot alle gebieden. Uh, dus we hopen zo snel mogelijk toegang te krijgen tot de gebieden... zodat we zelf een situatie uh, inschatting kunnen maken... en daar ook programma's op kunnen gaan starten. Ja, en um, u had het net over van... ja, je moet afwachten of het allemaal maar lukt. Hè? Dan heeft u het over de vredesbesprekingen. Heeft u een beetje hoop? Uh. We hebben altijd hoop. Uh, maar als uh, humanitaire organisatie, Save the Children voor... Uh, uh, ja, verlenen wij hulp ongeacht uh, en welke kant van de, van de, van de medaille je ja, aan het werk bent. En het is voor ons gewoon belangrijk dat er vrede komt. Dat de proces... Ja, nee, maar dat, dat, ja. even iets preciezer. Uh, heeft u hoop dat die vredesbesprekingen ook uh, gaan lukken? Uh, zijn er signalen van dat daar dat beweging in zit? Um, als Sven ik blijf toch even bij mijn verhaal. Uh, als Steven Chill doen we geen uitspraak over politieke zaken. We zijn een onafhankelijke verlenesorganisatie en we willen geen partij kiezen. Ja, dus nou, maar raad... dat vraag ik ook niet of u partij wilt kiezen. Ik vraag gewoon of u hoop heeft mm -hmm. dat, het, uh, dat het een beetje opschiet. <laughs> Dan is mijn antwoord hoop tot leven. <laughs> Oké, okay, dat is een go goed antwoord. Meneer Pauw, uh, dank voor het inkijkje in uh, de situatie op dit moment in Zuid-Sudan. Graag gedaan.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 Ook Brahms door Bariton Thomas Hampson en Amsterdam Sinfonietta op 28 januari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Dit is Radio 1. Het is half acht op Radio 1. Tijd voor het NOS Journaal met uw Tiestra. In Oostvoorne in Zuid-Holland, is brand uitgebroken in een surfschool. In het gebouw aan het Oostvoornse meer zitten ook een restaurant en een duikwinkel... Op foto's van de brand is te zien dat het om een felle, uitslaande brand gaat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Britse militairen hebben zich tussen 2003 en 2008 schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat zegt een groep van 100 Irakezen die naar het internationaal strafhof in Den Haag stapt, melden Duitse media. De Britten zouden tussen 2003 en 2008 Irakezen gevangenen systematisch hebben mishandeld en gefolterd. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn twaalf mensen gewond geraakt... bij protesten tegen de regering. Onder de gewonden is oud-minister van Binnenlandse Zaken Lutsenko. Aanleiding voor de onrust is de veroordeling van drie mannen... die van plan waren om een beeld van Lenin op te blazen. Zij kregen daarvoor gisteren zes jaar cel. Vier medewerkers van een verpleeghuis in Engeland... zijn veroordeeld voor mishandeling en vernedering van bewoners... In het verpleeghuis in de buurt van Lancaster... kregen bejaarde bewoners bijvoorbeeld zitzakken en ballen naar hun hoofd gegooid. Ook werd een bewoner uit zijn rolstoel geduwd. De medewerkers hebben ook ouderen bespot... omdat die zich dat toch niet meer zouden kunnen herinneren. De Verenigde Staten willen een betere relatie met Cuba... maar dan moet er wel meer politieke vrijheid in het land zijn. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris gezegd na een bezoek aan Cuba. De VS en Cuba hebben de afgelopen week over een aantal onderwerpen gesproken... onder meer over migratie... Die gesprekken waren constructief, zegt Washington. En de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi... stelt zich kandidaat voor het Europees Parlement, schrijft de krant La Repubblica. Berlusconi is veroordeeld voor belastingfraude. Hij mag in Italië zes jaar lang geen openbare functie meer vervullen. Maar dat laatste staat een Europese loopbaan niet in de weg, hebben juristen hem gezegd. En dat zijn de hoofdpunten. Dank u wel, Dioekers. Tijd voor het weer met weerplaza.nl. Vanochtend is het bijna overal bewolkt en een regengebied trekt met name over het westen en noorden van het land. In de loop van de dag gaat het regengebied wegtrekken en vanuit het westen breekt dan van tijd tot tijd de zon door. Met name in het noordelijk kustgebied kan er nog wel een enkele bui vallen, maar in de rest van het land blijft het op de meeste plaatsen dan droog. Het wordt vandaag zo'n 7 of 8 graden. In eerste instantie staat daarbij een zuidwestenwind, die is matig, aan zee vrij krachtig of krachtig, windkracht 3 tot 6. Maar in de middag draait de wind naar noordwest en wordt dan matig en aan zee krachtig, misschien zelfs even hard, windkracht 4 tot 7. Vanavond en komende nacht is het rustig weer. Er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt uiteindelijk tot dichtbij of misschien zelfs een graadje onder het vriespunt. Morgen overdag hebben we zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En daarbij wordt het een graad of 6. En er waait een matige, soms aan zee vrij krachtige zuidoostenwind. Dat gaan we zo dadelijk doen Nou, het geheime liefdesleven van de Franse president Hollande. En we kijken ook vast vooruit naar het EK Schaatsen. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen.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 Het zijn lastige tijden voor de Franse president Hollande. Terwijl hij zijn uiterste best doet om de slechte economische tijden te keren. en in Mali probeert de orde te herstellen. komt de schandaalpers met onthullingen over zijn geheime liefdesleven. C'est la une dont monde parle. Het magazine Closer affirme foto's à l'appui. dat president Hollande een relatie met l'actrice. Het is eigenlijk een trendbreuk in Frankrijk. Het onthullen van de privé-affaires van het staatshoofd. Het bekendste geheim was dat van François Mitterrand... die een buitenechtelijke dochter had. De media wist ervan, maar publiceerden niet. Totdat Mitterrand zelf in de openbaarheid trad met dochter Mazarin... toen ze een restaurant uitkwamen. Het was niet altijd makkelijk om me verborgen te houden... vertelde Mazarin kort geleden. Voor mij is het een imperatief om te blijven, niet me manifesteren... niet me zien... Me Helemaal breken met het stilhouden van het liefdesleven deed Nicolas Sarkozy... die, nog maar net in het lycée van zijn vrouw scheiden... en een relatie begon met fotomodel en zangeres Carla Bruni. <middels> en dan is er nu Hollande, door de media vaak getypeerd als Monsieur Normal... die een affaire zou hebben met de actrice Julie Gaillet... Ze ontmoeten elkaar bij de opnames van een campagnespotje. Alors, la fois que er gingen al lange geruchten dat de 59-jarige Hollande... die samenwoont met journaliste Valérie Trierweiler... een minares zou hebben. En nu weet het Franse tijdschrift Closer het zeker. De president gaat vreemd. Er verschenen foto's van een man met een helm achterop een motor... onderweg naar een appartement. De BBC wist meteen precies waar het was en hoe het ging. En de couple arrive here separately. The actress Julie Gaillet first, and then later... De president, normaal met een helmet op het hoofd van een motorcycle. En heel regularly, de magazine zegt dat de couple nu de night hier samen spelen. Hollande is woedend over de reportage en dreigt met een rechtszaak. Iedere Franse burger heeft het recht op een privéleven, zegt hij. De hoofdredacteur van Closer is er niet van onder de indruk. Net zoals iedere burger kan hij ons voor de rechter dagen vanwege privacy schending... en omdat de foto's niet geautoriseerd zijn. Dat zou dan de eerste keer zijn dat een Franse president zoiets doet. Maar hij kan het ook op persoonlijke titel doen, zegt de interviewer nog. Maar hij is nu eenmaal president. Affaire, rechtszaak, de meeste Fransen laat het kou. Er zijn veel belangrijkere zaken om je mee bezig te houden. Ik vind het vrij laag en oninteressant bovendien. Hij moet vooral doen wat hij wil. Het is zijn leven. Zetten we die muziek erachter ook nog. Het bijdrage van onze buitenland-redactie Katrien Straatman hoort u. Komende dinsdag staat voor president Hollande... een belangrijke toespraak trouwens op de agenda. Hij moet dan zijn plannen voor 2014 presenteren. Vanmiddag om 1 uur begint het in Hamar in Noorwegen... het Europees kampioenschap schaatsen. Sebastian Timmerman, leuke trainingswedstrijd? Ja, het is een, een tussendoortje op weg naar de Olympische Spelen... die uh, over vier weken van de, vandaag hun eerste wedstrijd kennen... met de Olympische vijf kilometer. Um, en dat zeggen ook eigenlijk de meeste schaatsers. De Nederlanders gaven dat al ruiterlijk toe. Uh, Bart Svinks, de Belg, die meedoet, die heeft dat ook al gezegd. Zijn coach Bart Velkamp zei dat ook. Dit is uh, de eerste grote trainingsprikkel weer zeg maar richting die Olympische Spelen. Dus ja, dan houden we eigenlijk alleen de thuisrijders over. Hè? De Nooren die gewoon zeggen van ja, er staat toch ook eer... Op het spel. En niemand zal over een paar jaar niet weten dat Sven Kramer hier niet is. En dat het vlak voor de spelen was. En dan nee. gaat gewoon de naam de boek in als titel. Precies, titel, er is ja. een titel te, ver, te vergeven. En dat is misschien nog wel leuk voor, voor de Noren Bukko. Maakt die kans? Nou ja, het probleem van Bukku is dat hij het hele seizoen eigenlijk nog niet goed heeft gereden. Hij is verschrikkelijk slecht begonnen in Noord-Amerika. In Astana en Berlijn was het ook allemaal nog niet goed. Hij heeft veel problemen gehad met zijn techniek, vooral op het rechte eind. En we weten ook nog eens van Bukku dat in het verleden het nog wel eens misging... als hij voor eigen publiek reed met veel druk op de schouders. Dus ja, wat dat betreft zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Ja. Um, wordt er trouwens over gesproken dat Sven Kramer niet meedoet? Uh, ja, en eigenlijk de, de meeste Nederlanders die hebben er wel respect voor. Die zeggen, ja, hij heeft groot gelijk. Hij is zes keer Europees kampioen geweest. En hij heeft uh, andere belangrijke dingen te winnen dit seizoen. Uh, de enige eigenlijk die het wel uitsprak dat hij het jammer vond... dat waren dan de woorden, was die uh, Hova Bukku. Eigenlijk zijn concurrent van de laatste jaren. Maar voor de rest wordt er eigenlijk niet zo heel veel over gesproken. En uh, ja, accepteert iedereen het. Maar het is natuurlijk wel jammer. Ja, maar ja, goed, desalniettemin het toernooi wordt verreden. Uh, wie zijn dan de favorieten? Waar moeten we op letten? Nou, Jan Blokhuizen en Koeverij staan wat de Nederlanders betreft uh, bovenaan. Uh, het nadeel voor Koeverij is dat hij twee jaar lang geen tien kilometer heeft gereden. Het nadeel voor Jan Blokhuizen is uh, dat hij al heel lang geen grote klapper heeft gemaakt. Geen... ...grote wedstrijd heeft gewonnen, maar wel weer een goede tommeter beschikt. Um, verder moeten we natuurlijk kijken naar Bukko, naar dat andere jonge Noorse talent... ...Sverre Lunde Pedersen. Um, misschien toch wel Bart Swings, Douwe de Vries... ...die op zijn 31ste zijn debuut maakt op een EK. Ja, en een paar dagen geleden had ik gezegd Denis Yuskov. Maar Yuskov uh, is ziek, grieperig en uh, wordt misschien nog wel uit het toernooi gehaald. de Russen hebben tot half twaalf morgen... De tijd om, om uh, eventueel nog een wijziging. Dat is nog de vraag. Ja. Ja, je viel even weg, vandaar dat ik jou eventjes aanvulde. Ik heb eigenlijk maar één vraag, maar het antwoord geef. Ik geloof ik al in de vraag. De vrouwen iedereen wust ja, uh, dat is de topfavoriete. Uh, uh, mijn verbinding viel heel even weg. Maar ik hoorde inderdaad uh, één topfavoriete. Dus dan moet je het over Irene Wüst hebben <laughs> ja. gehad. Uh, na, na het Olympisch kwalificatietoernooi ietsje gas teruggenomen. Omdat ze er best wel behoorlijk doorheen zat. Vooral vanwege de vele druk en de spanning. Uh, maar ook in Irene Wüst op 80% is topfavoriete. Want zij is gewoon de beste allroundster ter wereld. Punt, klaar. Nou ja, Sablikova komt daar dan na. Uh, met misschien nog wel Diana Olkenburg Die wel... Wat heeft goed te maken. Uh, Marije Joling. En natuurlijk Claudia Perstijn. Niet te vergeten, Claudia Perstijn. Gaat haar twintigste Europese kampioenschap vrij. Ongelooflijk, ongelofelijk. Goed, Sebast, uh, we horen het allemaal van jou vanaf uh, één uur. Want dan is de start in Hamar in Noorwegen. Sebastian Timmerman. Lichter leven, dat motto kreeg de zevende editie van de maand van de spiritualiteit mee. Komende maanden zijn er op tal van plekken lezingen, stiltewandelingen, retraites en workshops. Gisteren was de start van de maand in het spiritualiteitscentrum de Roos in Amsterdam. 300 man, of eigenlijk vooral vrouw, kwam erop af. Onder hen ons eigen verslaggever, Karin Alberts. Ik wou uh, in het uurtje wat we met elkaar hebben ga ik met jullie gaan praten over de tijd... waarin we leven. Wat ik van veel mensen hoor is... om het in één zinnetje te zeggen... het is een tijd waarin onbezielde structuren instorten... en bezieling structuur krijgt. En dus langzaam maar zeker krijgt... die massa van al die mensen... die al jaren aan het mediteren zijn... en dat innerlijke werk aan het doen zijn... dus die bezieling weer voelen, dat begint langzaam een vorm te krijgen. Even aan de thee, na een aantal workshops, of wat heeft u tot nu toe gedaan? Nou, we zijn bij de opening geweest met Arie Boomsma en uh, Peter Hieschop... en toen na twee van die tien minuten lezendjes geweest. Ja. Zou u zichzelf als spiritueel betitelen? Ja, nou, wat, wat ik dan onder spiritueel uh, versta, maar... Wat, wat, wat, me, nou, wat me zo te binnen schiet, is uh, dat mijn wereld wel zeg maar, wat, wat meer omvat... dan alleen maar de dingen die we zien... Dus ik heb altijd wel het idee dat er bijvoorbeeld uh, nou ja, wellicht de energieën van, van mensen die niet meer bij ons zijn, maar dat die toch nog wel om ons zijn. Um, maar ik geloof ook wel dat er een soort van hiernamaals uh, is. Um, ik heb altijd een muntje bij me bijvoorbeeld in mijn zak. En uh, als ik het even moeilijk heb of wat ook, of uh, ik heb even, even wat extra moed nodig, dan uh, doe ik even mijn hand in mijn zak en pak ik dat muntje vast. Mag ik het eens zien? Ja, dat ja. mag. <laughs> uh, een, een muntje wat ik uh, in Duitsland bij een uh, kerk uh, heeft iemand het voor mij gekocht. En het is een hele grote hand met daarin een, uh, ja, een persoon. En, en wie is die hand? Nou, ik stel me dan voor dat dat, uh, ja, de hand is zeg maar van de. Ja, de grote... Nou ja, misschien zou je het God kunnen noemen. Of de liefde die er wel ergens is in energie. En, uh, en dat ik mij uh, daarin bevind. Adem even lekker diep. Vanuit je buik. En met iedere ademhaling... Laat je jezelf als het ware dieper... In jezelf zinken. Ja, een folder waar heel wat workshops en lezingen in staan. Is het moeilijk kiezen, dames? Nou, nee, we proberen gewoon van alles wat we leuk vinden. Daar gaan we even kijken. Maar dat ik nou iets heel nieuws heb gehoord, nog niet. Maar dat gaat misschien nog gewoon. Wij zijn al allemaal... wat ja, ouder, hè? Dat snap je. <laughs> maar spiritualiteit, is dat een onderwerp waar u veel mee bezig bent? Nee, het is, ik vind het. Ja, het dat, ik weet niet of je bij de intro bent geweest. Maar het wordt zo zwaar beladen. En alsof het, ik weet niet wat is. En dat je heel sensitief moet zijn. Maar het gaat gewoon van. Ik ga met jou in contact. Een verbinding aan. En dan is er al bijna spiritualiteit. Of. of uh, ja, als je maar met aandacht de dingen doet. En uh, dus het, heeft, uh, het hoeft niet per se te maken te hebben met re religie. Of, of wat dan ook. Of iets, uh, iets heel uh, speciaals. Of het is er gewoon. Een van de hits op deze zin in lichter leven is een wandeling met Arie Boomsma door het Vondelpark. Hij heeft het voorgelezen uit zijn boekje Troost. En nu gaan alle deelnemers, en het zijn er wel een stuk of zestig denk ik, met hem het Vondelpark in. Kom, daar gaan we. En, uh, nou ja, zoek, zoek iemand op en uh, vraag gewoon eens, waar put je troost uit in het leven? Dat is leuk. En dan gewoon aan de hand van persoonlijke voorbeelden. Schuw het niet. De paden op, de lanen af. Ja. Arie Boomsma. Dus de paden op, de lanen af. Bijdrage was van Karen Alberts. Opnieuw velle gevechten gisteren... tussen de Iraakse special forces... en aan Al-Qaeda-gelieerde extremisten... in de provincie Anbar. Regeringsleger van premier Al-Maliki... probeert de steden te heroveren... en zou een groot offensief voorbereiden. Aan over praten met Irak-expert Joost Hilteman... van de International Crisis Group. Goedemorgen. Goedemorgen. Zag u dat een beetje aankomen, die plotselinge opmars van die extremisten in die provincie Ambar? Nou, de situatie daar borrelt al heel lang natuurlijk. En uh, het is um, uh, duidelijk dat uh, de, de, de regering Maliki... Uh, een hele slechte houding heeft aangenomen tegen de Sunnieten in, in Irak... en in, in, vooral in Anbar. En dat uh, heeft ruimte geboden aan, aan deze groeperingen... die ook in Syrië actief zijn uh, en zich dus hebben kunnen verspreiden. Maar dit waren natuurlijk al uh, na de Amerikaanse uh, inval van Irak... en die zijn de tijd teruggedrongen, maar nu, nu komen ze terug. Ja, en je hoort de hele tijd de naam ISIS. Wat is dat dan? Nou, dat is een groepje dat uh, uit, uit, uiteindelijk toch uit Irak gekomen is... van extremisten die, die uh, zeggen dat ze bij al Qaeda horen... of dat ze al Qaeda zijn, van Irak en Syrië. Die hebben zich aan elkaar verbonden in Syrië en in Irak. En, uh, die, maar het is eigenlijk dezelfde mensen... Die, die in het verleden ook actief geweest zijn in dit gebied. Maar, ja, maar zijn het uh, gewoon lokale Sunnitische stammen die nu bij al Qaeda zitten? Moet ik dat zo zeggen? Nou, het zijn vooral het, het zijn twee dingen. Het zijn, het zijn mensen die van buitenaf gekomen zijn, dus van buiten Syrië, buiten Irak. En het zijn mensen die inderdaad van plaatselijke stammen komen. En vooral niet van de hoogste gelederen, maar, maar echt uh, mensen die er niet zo echt bij horen. En die dus uh, zo'n groepje uitzoeken om, uh, om een nieuw doel te hebben. Ja, en misschien ook wel om hogerop te komen, omdat ze anders binnen de bestaande structuren dat niet zouden komen. Precies. Ja. En de bevolking van de provincie, um, is, uh, hoe denken die erover over dit? oplaaiende conflict. Nou, een bevolking houdt nooit van een opleidend uh, conflict. Nee, dat is uh, waar. En, uh, en ik denk dat, uh, dat, dat, er, maar dat, dat er wel een gevoel is dat uh, uh, het regeringsleger voor hun slechter is dan, dan Al-Qaeda. Maar uh, ze willen natuurlijk geen conflict en ze willen een, een vreedzame oplossing. Ja, ze haten in feite het regeringsleger nog meer dan de extremisten. Moet, moet je het zo een beetje zien. Daar lijkt het soms wel op, maar dat kan ook veranderen. Men, men wil geen conflict en ik denk dat men onderhandelingen wil en dat men wil dat uh, de plaatselijke stammen uh, controle over de zaak hebben. Ja. En, en, en wij als Westerse Wereld, hebben wij een beetje ons uh, hoofd in het zand gestoken? Kijk, de westerse wereld geeft alleen maar om, om de veiligheid... als het om het Midden-Oosten gaat... en niet echt om het opbouwen van, van, van een staatsgestel... en, en van, van vreedzame wijze van het, van het heropbouwen... van wat er allemaal kapot gemaakt is in Irak en, en andere landen... in de afgelopen periode. En ik denk dat wij dus op een gegeven moment niet kijken... wat er, wat er gebeurt als, als de veiligheid weer eventjes een beetje stabiel lijkt. En dan gaan de dingen verkeerd en dan, en dan komt natuurlijk het conflict ook weer terug. Ja, nou ja, goed, een beetje overheerste de gedachte... nou, Saddam Hussein is weg, Amerikaanse missie is ten einde gekomen... er is een gekozen regering, alles koekenij. Precies, maar ondertussen ging het helemaal mis met uh, de regering Maliki. Dat was eigenlijk een regering, een eenheidsregering, met een coalitie. Uh, maar uh, Maliki wilde alleen regeren. Uh, dat is hem duidelijk niet gelukt. Hij heeft... Uh, uh, afstand genomen van de stammen in, in Fallujah. En nu en bijten ze terug. Ja. Maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, waarom stelt hij zich zo onverzoenlijk uh, op? Want uh, iedereen dacht van, nou ja, het zou toch het beste zijn... om met z'n allen dat land te uh, gaan bestuderen, uh, besturen nadat uh, Saddam Hussein weg is. Ja, dat was natuurlijk de bedoeling, maar dat, dat werkt niet echt. Als je tenslotte alle partijen in het land om de tafel hebt zitten, dan kun je niet echt regeren. En Maliki heeft altijd gezegd van wij zijn de grootste partij, dus wij uh, moeten het alleen aankunnen. Hij heeft ook gedacht, we hebben Iran achter ons, we hebben zelfs de Verenigde Staten achter, achter ons. Dus we hebben eigenlijk die andere groepen niet zo erg nodig, maar... Het, Blijft, het feit blijft dat die andere groepen natuurlijk op een gegeven moment gewoon uh, terug gaan vechten. En dan, dan heb je een, een, niet, een, niet een politiek conflict, maar een, maar een gewelddadig conflict. Ja, en, en daar zit u niet in mee, net voor de verkiezingen. Ja, en op het moment dat de Verenigde Staten zich verder terugtrekt, uh, vervalt eigenlijk ook een beetje zijn steun. Maar hij kan zijn politiek niet wijzigen. Hij kan zijn politiek niet goed wijzigen. En nu moet hij, moet hij natuurlijk uh, echte schade gaan, uh, gaan herstellen. En dat, uh, dat zal nog even duren. Uh, hij heeft nog wel steeds de Amerikanen een beetje achter zich. Hij heeft natuurlijk geen Amerikaanse troepen meer in, in Irak. Maar hij krijgt wel wapens van de Amerikanen. En de Amerikanen die met, de, met Iran aan het praten zijn... Uh, blijven waarschijnlijk toch wel zo niet Maliki zelf... dan toch in ieder geval zijn Shiitische achterban steunen. En dus Maliki heeft toch een, een goede kans om aan de macht te blijven. Maar op dezelfde... Maar, maar ik moet erbij zeggen dat als hij op een gegeven moment niet uh, de stabiliteit uh, kan herstellen... dat uh, de verkiezingen uh, op een gegeven moment uh, verkeerd zouden kunnen gaan. En dan, dan heeft hij geen legitimiteit meer. En dat is natuurlijk een groter probleem voor hem de, op de langere termijn. En Iran, blijft dat achterom staan? Iran blijft achter het feit staan dat er een Shiïtische premier moet zijn. Of, of het nou Maliki is of iemand anders, is niet zo belangrijk voor Iran. Maar uh, ik denk dat dat nog te vroeg is. We gaan gewoon kijken, die verkiezingen zijn eind april. En dan uh, Iran heeft, heeft alle tijd om te besluiten of Maliki hun man blijft of, of er een andere komt. Meneer Hiltonman, u heeft ons weer helemaal bijgepraat over de situatie in Irak. Ik, dank u wel. Ja, dank u. Zakjes aan, hoge hakken, de dansvloer op disco. Giovanka was dat lockdown. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Pas Anders is hier. De Levenseindekliniek heeft vorig jaar bij negen psychiatrische patiënten euthanasie toegepast of hulp gegeven om een einde te maken aan het leven. De mensen waren lichamelijk gezond, schrijft NRC Handelsblad. Bij de Levenskliniek kunnen patiënten een euthanasieverzoek doen... als ze nergens anders terecht kunnen. Euthanasie bij mensen met een psychiatrische aandoening... is zeer omstreden, schrijft de krant. Veel psychiaters beschouwen een doodswens van hun patiënten... per definitie als onderdeel van het ziektebeeld. In Trouw gaat het ook over euthanasie op een psychiatrische patiënt. Onder artsen in is grote ruzie ontstaan. Over euthanasie op een 35-jarige psychiatrische patiënt... in december 2012. Twee artsen die als onafhankelijk arts over haar euthanasieverzoek werden geraadpleegd, vonden dat zij nog niet uitbehandeld was... en een psychiater oordeelde vervolgens van wel. Een van die artsen heeft een klacht ingediend... bij de toetsingscommissie euthanasie, of tegen de toetsingscommissie. Dat is voor het eerst. Naar aanleiding van de commotie... hebben de ministeries van Volksgezondheid en Justitie... een speciale commissie opgericht die woensdag voor het eerst een bijeenkomst had... met een besloten hoorzitting. Door ongunstige sneeuwomstandigheden in de Alpen... zijn er dit wintersportseizoen bij off-piste skiën al twintig doden gevallen. Voor de tijd van het jaar zijn dat er veel... zegt de Nederlandse skivereniging in de Volkskrant. Het of piste skiën is de laatste 15 jaar explosief toegenomen. Steeds meer mensen begeven zich buiten de pistes... vanwege de hoge snelheden en de ongerepte sneeuw. Autocoureur Michael Schumacher ligt nog steeds in coma... na een val buiten de piste. De regering van de Verenigde Staten erkent de homohuwelijken... die in de staat Utah zijn gesloten... terwijl Utah de verbindenissen juist niet wil erkennen. In de videoboodschap, verschenen in de Amerikaanse media... zegt procureur-generaal Eric Holder dat de huwelijken wettig zijn... en dat de gehuurden een aanspraak kunnen maken op de voordelen die de nationale overheid echtparen biedt. I am confirming today that for purposes of federal law these marriages will be recognized as lawful and considered eligible for all relevant federal benefits on the same terms as other same-sex marriages. In de conservatieve staat Utah zijn veel mensen tegen het homohuwelijk. Twee derde van de inwoners is mormoon. Gemeenten in de provincie Utrecht die willen niets weten van het verbod dat de provinciebestuur wil afkondigen op de aanleg van nieuwe kantoren. De provincie wil de leegstand in kantoorpanden rigoureus aanpakken en schrapt daarom de helft van de nieuwbouwprojecten. Gemeenten als Amersfoort en Utrecht dreigen daardoor 100 miljoen euro te moeten afboeken. Maar de gemeente Utrecht is niet van plan te schrappen in geplande kantoorlocaties. Wethouder ruimtelijke orde ordening Gilbert Isabella zegt in het financiële dagblad dat als de provincie iets voorstelt dat die dan ook verantwoordelijk is voor de kosten. En wie heeft de OIFA van Pieter van Vollenhoven gezien? Hij is zwart, heeft een ring om de poot met daarop het nummer T188 en hij maakt dit geluid. <middels> Ja, dat is het geluid van een ooievaar. Hè. Zwarte ooievaarden klepperen namelijk niet. Dat zijn de witte. Van Vollenhoven fotografeerde het dier in de Veluwse bossen... maar heeft de in Duitsland geboren ooievaar daarna nooit meer gezien. Hij is benieuwd of de zwarte vogel nog in Nederland is. Dat schrijft de man van prinses Margriet in zijn oproep... Uh, in zijn oproep om dit weekend mee te doen aan de jaarlijkse telling... van overwinterende ooievaars. En het ad.nl schrijft daar dan weer over. Geen tijd meer voor Danny Blind bij de KVB? Ja,